En de nijvere huishoudster Katrijn. Zij spelen een belangrijke rol in de avonturen waarvan wij de komende weken op woensdagmiddag verslag doen. dienst van de vooruitgang. Een radiostrip door Kees Schonenberg en Code Kloet. Het vuile water. Zipper. En eh. Uh... Ik heb je nou ook zo'n schoolrijptest gehad, meneer? Uh, in de klas van de kleuterschool? Ja, jazeker. Welke bal is anders dan de andere bal? Ja. Kleur die blauw. Ja. ja inderdaad, het is een mooie test. Ja. Mooi, maar moeilijk. Oh. Toch ben ik geslaagd, joh, Katrijn. Ja. De siske de rat van de kleuterschool, zou je kunnen zeggen. <laughs> ja, ik ben te kort tekortgevormen, joh, Katrijn. Niemand begreep me. Alleen u? Ja, ja hoor, ik begrijp het. Oh. En, en hoe vond u het nou in de eerste klas van de grote school? Uh. Vertelt u het me nou maar eens helemaal met uw met eigen woorden, hè? En terwijl Katrijn de Matahari uithangt, rommelen er twee heren rond in de hotelkamer van onze vriend Zevenster. Ik ja. de geloof ik. Als je kijkt, dat is een normaal veiligheidsslotje. Zeg, probeer haakje E-55, eens. Ja. Niks. Ik krijg de veer niet te pakken. Hmm. Geef B-3 maar. Ah, kijk eens hier. Daar gaat hij? Ja, ah, juist. Hier kon die blijftrekkende Basil wel eens in zitten, Zepper. Enorm geconcentreerd. Die grote fles, daar zit het in. Hij is nog half vol. Je zal toch regelmatig het in het water moeten gooien... om dat blijre effect te laten voortduren, dunkt mee. Hé, zeg, zeg Super, waarom doe je dat? Ik verwissel het voor schoon leidingwater. Oeh. Nou, let maar eens op, professor. Binnenkort ga ik zwemmen in de vervuilde badde la Zal de list werken? Zal Zipper kans zien de gewetenloze vervuiler Zevenster te ontmaskeren? Luister de volgende week weer naar Zipper, in dienst van de vooruitgang. Je moet de wacht overnemen. Er is nog steeds niets gebeurd. Oh, toch geloof ik dat hij er s'nachts in moet gooien. Overdag zal ik niet meer durven, nou het eenmaal bekend geworden is. Wat is dat? De afluisterinstallatie. Er loopt een wekker af bij 7 ster. Ik geloof dat er nu wat gaat gebeuren. De zipper in dienst van de vooruitgang. Een radiostrip door Code Kloet en Kees Scholenberg. Van het verhaal, het vuile water, horen jullie het vierde en laatste deel. Door de struiken aan de oever van de paddlerplas gaat de Tersluik zijn eenzame figuur. Hij kijkt omzichtig naar links en naar rechts. Maar zijn achtervolgers, zipper en professor Jensen krijgt hij niet in het oog. Zij stellen zich telkens weer uiterst bekwaam verdekt op... en bespieden de eenzame figuur door een nachtkijker. Hij heeft een grote fles onder zijn jas... en aan de oever van de plas verricht hij regelmatig een simpele handeling... Deze voor Katrien. Ah, Koffie voor ja. de professor en voor zitten. Dankjewel. Hartelijk dank, hartelijk dank. Geslaagde waardin. Heb je goed geslapen? Oh, Ja oh, dat gaat best. Dus. Dat dacht ik al, je ziet er weer blozend uit. Helemaal geen geestje, als je het mij vraagt. Niemand vraagt je wat. Zeg, jij moet niet te veel eten als je zo meteen wil gaan zwemmen. Ja, daar heb je gelijk in. Ik pak wel een paar boterhammen en een servetje. Gippel, wil je gaan zwemmen? Zou je dan weer nepelbladen krijgen? Nou, dan moet jij me maar wrijven met alcohol, geestje. Ja, dat schijnt voor een voortreffelijk middel te zijn. Ja, ik vind dat die onzin allemaal eens afgelopen moet zijn. Ik ga zwemmen. Wat hoor ik nu? Wil er iemand gaan zwemmen? Ja. Meneer Zipper hier. Maar dat is onmogelijk. Dat is onverantwoordelijk. Meneer Zipper, dat moet u niet doen. Dit water is geen zwemwater. Uitstekend, het water, jawel. Maar zwemwater, hoor maar. Als zwemwater heeft de paddlerblad afgedaan. Gelukkig dat er een industrie is die de plaatselijke bevolking een goed inkomen kan garanderen. Dankzij mijn voortreffelijke contacten met de Jan Promps supermarkten... zal deze gemeente een trotse plaats blijven innemen... in de rij van welvarende plaatselijke gemeenschappen. Ik heb gezegd. Nou, mooi hoor. Die met de griffel. Kijk, de zon is schijnen. Het zal lekker zijn in het water. Ja. En in de vroege morgen... trekt een merkwaardige optocht door het vredige dorp paddelen op de Veduwe. Voorop... ...loopt de held van ons verhaal... Zip. Achter hem de halve dorpsgemeenschap... ...en daarbij nog enkele gasten van elders... ...die logeren in het hotel Plaslust van Geesje Geisdorfer. De zoet gaat vastberaden, hoewel rommelig... ...in de richting van de paddelerplas. Ja, kom maar, Ah, uh, uh, ja, je moet toch zelf weten, eigenwijs, idioo. Ja, wat is er eigenlijk aan de hand? Deze man gaat zwemmen. Zwem in de puddelenplot. Oh, jongens, kijk nou, de burgemeester. Ah, beste man, de, hallo, hallo, beste man. Doe dat wel niet. Ga niet zwemmen in dat water. Nee. Meneer Bosboom heeft het zelf gezegd van de tv. Vestwater vandaag, zei hij. En zwemwater slecht. Yes. Let ja. nu op. Ja. Let ja. allemaal ja. eens even op. Nee. Deze machtige durs. Ha houd hem tegen, houd hem tegen. Oh, kijk, oh, daar gaat oh, ie. Oh, ja, hij zwemt hier. Hoe gaat het, meneer Schipper? Uitstekend! Oh. Lekker water! Heb ja, je jouw jeugd? Nee, maar je mag me toch wel vrij zijn. O, Dat is kom er maar weer eens uit. Het is wel nou wel voldoende. Ja, oh. ja, hij komt al, hij komt al naar de kant, kijk maar. Wat ja, ja. ja. is dat al, domme, domme, domme man. Je zou ja, wat blaren hebben. geen publiciteit genoeg hebben ja. gehad, Nee, nee, hij heeft helemaal geen blaren. Inderdaad. Ik heb absoluut geen blaren. En geen jeuk ook. En hoe komt het dat hij geen blaren heeft? En hoe komt het dat ik geen blaren heb? Ik heb het, hij heeft. Ja. Omdat wij, die meneer daar, zeven ster, de geconcentreerde netel-extract verwisseld hebben voor schoon water. Oh, wat? Ja, juist. Regelmatig gooien je het erin, mensen. Wij nee. hebben het bewezen. Snachts nee, nee. vervuilde die man de Padlaplas nee, nee. om jullie schoon water straks te kunnen gebruiken nee. voor zijn vieze uptrank. Mooi hoor! Wat een kameleer! Hoor! Hoor! Hoor! Hoor! Hoor! Hoor! Hoor! Hoor! Hoor! Hoor! Hoor! Hoor! Hoor! Erg krap van jullie. Oh, en ik ben blij dat het hier een gewoon watersporthotelletje kan blijven. Nee, het is knap voor mij. Ja, ja dat zei ik. Met beunsverachtig sprong in het water. En ik heb het gedaan voor jou. Oh, dat zal wel. Ja, en ik wil trouwens uh, ook beloond worden. Mondeling. Je hebt een klein kusje verdiend. Oeh. Mag ik van u een kruidenbutteltje? Oh, oh ja, daar oh, hebben die oude man weer altijd jaloers. Een kruidenbittertje. Hoe verzint hij het? Neem liever een glaasje op. Nee, nee, ik neem aan dat hij hier voorlopig geen opgeschonken zal worden. Wel nou, ander water. Wat dan? Ik hoor net van de burgemeester dat hij een aanbieding heeft gehad van de Jan Tromp supermarkten. Ze vinden het paddenwater zo schitterend zuiver... dat ze het in flessen in de handel willen brengen. <tie> Een puur en zuiver einde van een zippenverhaal. Daar valt geen woord meer aan toe te voegen. Behalve een hartelijke en welgemeende aanbeveling aan alle consumenten om zich het pure paddelig plaswater aan te schaffen. Van nu al wel verkrijgbaar bij alle Jan Tromp supermarkten. U kunt er prachtige bruine mee meemaken, prachtig bruin. En het drinkt zo heerlijk weg. Bovendien zit er geen koolzuur in, waardoor er geen vrees hoeft te bestaan voor exploderende flessen.